Toen de ontruiming bij St. pauls vannacht begon richten sommige occupiers met pallets een barricade op, maar die werd door de politie gesloopt. Er zijn geen berichten over verzet of arrestaties. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt, dat daar sinds gisteren stuurloos ronddoppert. Het cruiseschip ligt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychellen. Gisteren brak er brand uit in de machinekamer, waardoor het schip nu zonder verlichting en airconditioning zit. De 636 passagiers en 413 bemanningsleden maken het goed, zegt de Italiaanse rederij Costa Grossiere, die ook eigenaar is van de gekapseisde Costa Concordia. Volgens de BBC komt de eerste sleepboot niet voor vanmiddag aan bij de Costa Allegra. De Franse visserschip zal de communicatie met de kustwacht en de coördinatie van de hulpoperatie overnemen, omdat de communicatieapparatuur op het cruiseschip elk moment kan uitvallen door gebrek aan stroom.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 Het weer nog vannacht bewolkt, af en toe regen of motregen... en kans op wat mist. Overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog kans op motregen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Welkom in het tweede uur van Dit is de Nacht. Niemand ontkomt in zijn leven aan lastige situaties. En hoe ga je die dan te lijf? En ook hoe ga je daar vooral dan mee om? Wat, wat, wat, wat, hoe, wat voor rol heeft je karakter daarin? Naar aanleiding van het boek, maken wat van. Geschreven door Joep Schrijvers praten we daarover door. Aan de telefoon heb ik Jeannette. Goeienacht. Dag, met Jeanette. Jeanette, jij uh, hebt gebeld naar de ja. Radio 1. Oh, uh, wat liefde. Want ik, ik uh, krijg al een beetje twijfels. Nee, we nemen, we nemen, ik neem altijd de telefoon op, maar uh, dat, dat is misschien ook goed voor de andere mensen. Ik zit hier alleen achter de telefoon, dus ik moet uh, twee dingen tegelijk ah. doen. En dat is geen probleem, maar soms doet het eventjes. Heb je wel uh, een kopje ofzo, of zo? Uh... Ik, ik heb genoeg uh, middelen bij me, uh, ja. broodjes, drankjes, om de nacht door te komen. Nou, uh, kijk, ik, ik luister iedere nacht naar uh, Radio 1 en uh, dit vind ik zo'n leuk programma. En ik, ik heb gewoon een beetje de best in. Je hebt de pesten. En waar heb je de pest in je net? Nou, kijk, um, uh, ik zei het hier net al. Uh, ik ben een hele uh, gedreven verpleegkundige. Mm -hmm. Maar ik heb mijn been gebroken. En hoe lang is dat geleden dat dat gebeurde? Al drie jaar. En uh, ik heb nu al 11 uh, operaties achter terug, want uh, het ging allemaal mis, en, uh, enzovoort, ja. enzovoort. En dan even, waar, waar, op wat voor manier heb je je been gebroken? Wat, wat gebeurde? He? Was er tijdens je werk of thuis? Uh, tijdens mijn werk, ik ging even plassen thuis. Hoor je dat? Ja ik, ja, ik hoor, ik zit te luisteren. Okay. Uh, want ik uh, plas niet graag op andere Annemans uh, toiletten. En uh, ik ging even gauw plassen thuis. En uh, toen ben ik gewoon nog gestruikeld in, in de haast over mijn been. En, uh, nou, dat werd een hele. Uh, uh, heftig, uh, heftige uh, breuk. Mm -hmm. En die is verkeerd gezet. En, uh, ik woonde toen nog in Lelystad. En misschien kun je je nog herinneren dat daar de bacterie in de in elkaar OK zat. Hè? Mm -hmm. En uh, dus ik werd helemaal besmet. En u heeft dus meerdere keren moest je naar het ziekenhuis toe... Omdat het, de, omdat het niet goed gezet was, de, de of ja, hersteld? He, helemaal ja? verrot. Ja? Helemaal verrot. En, uh, en toen... Uh, ik had me ingeschreven voor een uh, <kliek> huis in Amsterdam. Want mm -hmm. ik uh, daar wilde ik weer naar terug. En, uh, toen kwam ik daar. Uh, toen kreeg ik een huis in Amsterdam. En toen ben ik uh, naar het Andreas uh, Lucas ziekenhuis gegaan. En. Uh, daar heb ik elf operaties ondergaan. Zo. Uh, da daarnaast uh, kwam ik helemaal in de WSP. Want uh, ik had ook nog een heftige. Uh, ben ik nu op de radio? Ja, u bent zeker op de radio. Oh ja? Ja, u bent al eventjes onderweg. <laughs> want ik, ik, ik, ik, ik vraag me af, want, want u heeft heel veel operaties gehad. Hoe is het daar nu mee? Hoe is het nu met uw been? Slecht. Ja? Ja, ik loop op krukken. En... Um, um, ja, en mijn rug en mijn heupen, die gaan eraan. Uh, die gaan eraan. En, uh, het, is, het is gewoon heel, ja. heel erg vermindend. Ja. En, en, dan, en dan bij het onderwerp van vannacht, hoe ga je om met tegenslagen? Je zei net al, je bent een heel gedreven uh, persoon. Ja. En, en, en wat, wat, heeft dat, wat heeft dat met je gedaan, deze, deze beenbreuk? Nou, ik ben er wel heel erg slecht aan geweest uh, Ook een beetje aan de zuip. Uh, ik heb uh, bij de hier nekken... Uh, ...heel programma onder, ondergaan. En uh, en heeft dat geholpen, dat programma? Ja hoor. Heb je daar wat zeker. aan gehad? Ja, zeker, zeker. Nee, het gaat wel verder, het is weer helemaal goed. Maar, uh, kijk, maar op de een of andere manier... Uh, uh, ...gebeurt mij gewoon van alles. Uh, vorige week een hele grote lekkage in mijn huis. Mm -hmm. En, uh, dan sta je gewoon weer mee, met je vingers in je oren. Ja. Snap je? Ja. Van wat moet ik hier nou weer mee doen? Hoe kan ik dit wat nu weer ik oplossen? moet hier ja. nou weer mee doen? Ja, ja. en, uh, en uh, bellen met de woningbouw. En uh, kunnen jullie de, de boel een beetje opknappen. Mm. Want het is, het is allemaal helemaal smerig. En, uh, ja, en dat maakt me wat een beetje monddood. Ja, ja. En, en, en, en, uh, en, en vooral... Uh, you know what? Um, ik heb altijd de pleuris gewerkt. Ja. ja je, je klinkt ook nog steeds, vind ik, heel, heel moedig. En ook wel gedreven. Dat hoor ik er wel in door nog steeds. Nou, ik ben ook moedig. Ja. Ik ben ook moedig. Ja. Maar, uh, uh, kijk, uh, bijvoorbeeld. Uh, ik loop nooit door, door uh, rode licht heen. En, uh, maar dat doen andere mensen wel. Dus ik heb van de week ook een, uh, iemand van de fiets uh, gemapt Die mij uh, plat reed en... Uh, ja, dat soort dingen. En dan denk ik van ja, dat is onmacht. net. Uh, je moet uh, een andere weg gaan bewandelen. Ja, maar hoe bedoel je dat dan? Je bent bij een stoplicht. Daar gaat iemand die rijdt jou bijna aan en die, die map je gelijk van zijn fiets af. Ja. En dat is onmacht in de zin dat je, dat je dan zelf met, met krukken loopt? Ja, zeker. En dan. Uh, en uh, kijk, het loopt op krukken en. Uh, en dan denk ik van, uh, wel, godverdomme, nog toe. En, nou, nou, dat hoeft allemaal niet. Dan niet een beetje uit. En uh, ik, ik, ik, echt, ik ga nooit door het rode licht heen. En, uh, enzovoort, enzovoort. Maar, uh, dat soort dingen. En, uh, nou, ja. En... Dus je, je, je merkt dus soms, je, je kan door, de, door hetgeen wat je, waar je mee te maken hebt, kan je soms zelf niet in de hand houden. Dan, dan verlies je even jezelf. Zo is dat. Ja. Nou heb ik gelukkig uh, twee hele leuke kinderen. En die, uh, die bewaken mij. En op wat voor manier? Ze komen soms even langs of ze bellen je op? Ja, ja. Morgen komt mijn dochter Babs op de motorfiets. Want uh, ze zegt, het is lente in uh, Nederland. En, uh, <laughs> en dan ben ik ook mee naar Griekenland geweest. Ik, ik heb er twee geweldige kinderen. De, dat, dat, is, dat is het punt allemaal niet. Ja, ja. En die, die zorgen wel voor, de, voor het nodige vertier. Die komen dus morgen gezellig langs op de motorfiets. Ja. Even een bakje doen. Bij, uh, bij jou? Ja, nee, ik ga lekker koken voor ze. Ja. Ja, dat, dat kan ik allemaal wel. Maar ik, ik ben af en toe gewoon een beetje teleurgesteld in uh, hoe het leven in Nederland is. Ja, dan vooral, vooral uh, dingen die dan buiten je macht liggen, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. zeker. Zeker. Ja. Want... Um... Kijk, je nog wat, ik heb echt. Ik ben een harde werker. En uh, ik kom uit een boerenfamilie en uh, gereformeerd ook nog. Ja. En uh, uh, dat, dat zit ik, gewoon in je. Je bent gewoon een harde werker. Je, je, je bent gedreven. Ja, zeker. Dat... Zeker, zeker. Ja. En dan, uh, dan kan je opeens niks meer. En ik, uh, ik heb wel een aangepaste woning gekregen, maar uh, ik denk toch dat ik. Uh, ik ga kiezen voor een 55 plus woning, dan kan ik een beetje meevreten, uit de ruif, en, um, ik kan het gewoon zelf niet meer. Ja, nee. En dat is heel erg om, het, uh, om te bekennen om, naar dat, jezelf ja. toe. Ja, vooral omdat het natuurlijk zelf vroeger voor allerlei andere mensen heeft gezorgd, dat er nu straks nou, voor u moet gezorgd nou, worden. Nou, nou, ik... zuster Jeanette, nou ik, ik was echt een fenomeen, echt waar, <laughs> echt waar. Ja, ja. Ja. Nou, ik wil in ieder geval bedankt voor het belletje net. En uh, als morgen de. de, de dus wat, wat, was het? wat was Babs van u ook alweer? Was het een. Babs van morgen. Een goede vriendin? Mijn dochter. Uw dochter, en wens ik u een, een mooie dag samen. Was ik nou op de radio? U was zeker op de radio, dat heb ik u ook oh, verteld aan het begin. Nou, ik hoop dat ik heel veel uh, <lacht> fanmail krijg. Wie weet. Hey. Bedankt voor hey, het bellen in ieder geval. Voor, bedankt voor het luisteren en. Uh... Ja, ik, ik, ik vind het prachtig uh, dat het allemaal kan. Nou, blijf lekker luisteren en uh, bedankt voor de openheid in je verhaal. Oké okay dan. Ik nou, ga naar uh, B. Goeienacht. Ja, goeienacht. B, jij zat ook te luisteren en jij hebt ook gebeld naar Radio 1 via 0800-1121. Ja, dat klopt helemaal. En uh, jij hebt ook te maken gehad met een, met een tegenslag. Een enorme tegenslag, dat klopt. Ik wat... was net uh, voor mezelf begonnen, een uh, eigen onderneming. En uh, dat liep allemaal heel keurig. ...waar het niet dat vorig jaar mijn dochter was geslaagd voor het eindexamen... ...en ik ging naar huis, maar ik had een scheiding achter de rug... ...en ik moest naar dat huis toe. En op zich wilde ik daar heel erg graag zijn voor mijn dochter... ...alleen ik vond het heel moeilijk, want er kwamen allemaal mensen tegen... ...die ik lange tijd niet had gezien. Want je ging dan terug naar de middelbare school van je dochter, waar het examen was? Ja, het was het eindexamen, inderdaad. En wat heb ik gedaan? Ik vond het heel moeilijk... En ik had te veel gedronken en ik kon met iemand naar huis rijden. Maar ik vond het te moeilijk, dus ik ben op een gegeven moment zelf weggegaan. Want waarom vond je dat te moeilijk om met die persoon mee te rijden? Nou, niet te moeilijk om met iemand mee te rijden, maar ik vond de situatie daar te moeilijk om nog te wachten. Dus okay. ik ben zelf in mijn auto gestapt. En ja. na drie kilometer ben ik uh, door een uh, politie aan de, niet aan de kant gesteld. Ik had zelf al gestopt, want ik merkte al dat het niet goed ging. Nee. Maar heb ik uh, moeten blazen en bleek dat ik veel te veel had gedronken. Heb ik mijn rijwijs in moeten leveren vanaf juli vorig jaar tot uh, aanstaande maart, eind maart. Ben ik dat kwijtgeraakt. Ja. En, en hoeveel had je gedronken, te, gedronken? Nou, veel te veel. Ik vind het niet, uh, niet nodig om nee. dat echt te zeggen. Maar okay. in ieder geval te veel. En, maar na vijf maanden kreeg ik mijn rijwijs terug mm -hmm. via de post. Maar voor mezelf uh, heb ik het principe gehad van: nou, ik ben zo dom geweest. Want wat had er kunnen gebeuren? Ik ben nog nooit. Ik heb dat nog nooit gedaan, nee. sowieso, met drank op in de auto. Dus ik nee. heb daar zo'n spijt van gehad. Maar vrijdag moet het dus voorkomen. En jezus, ik, ik vind het zo verschrikkelijk om dat te moeten doen. Het, het, het feit dat ik daar zo'n spijt van heb en daar moet gaan staan... mijn verhaal moet gaan vertellen, vind ik gewoon uh, logisch. Ja, ja. Maar het doet wel zeer. Wat, wat had ik kunnen doen? Hè? Als ik in de auto iemand had uh, omgereden of mm -hmm. uh, doodgereden... Nou, het feit dat ik dus uit principe dus geen auto meer rijk heb... gelijk mijn auto verkocht. Ja, want je hebt dat, dat is echt van... je hebt zoiets van, ik, heb, ik ben een fout begaan... En, en dit is uiteindelijk... Uh, is dit ja, een soort van mijn straf. Ik, je ja, eigenlijk jezelf straf, want je kan nooit meer auto rijden straks. Dat nou, ga je niet precies. meer doen. Nee, dat ga ik dus niet meer doen. Absoluut. En wa, wa, wa, waarom, waarom leg je jezelf die, deze straf dan nog extra op... bovenop hetgeen dat je al moet voorkomen? Nou, het, het feit gewoon dat ik... ...zo dom ben geweest om dat te doen. Ik had iemand dood kunnen rijden. Of gewoon mezelf dood kunnen rijden. Ja. Dan hadden mijn kinderen geen ouders meer of geen moeder meer gehad. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe heb ik zoiets kunnen doen? Ja. En ik lees het elke dag in de krant... ...hoe dom mensen zijn... ...om gewoon inderdaad iemand dood te rijden... ...doordat ze te veel gedronken hebben. Ja. Begrijp ik dat dus echt niet van mezelf... ...dat ik zoiets heb gedaan. Maar goed, de omstandigheden... ...die, die kunnen verzachtend zijn... ...zodat ik misschien wel mijn rijbewijs nog... Uh, ...inderdaad nog mag hebben. Maar stel dat en dat is de karakter wat ik heb, zal ik geen auto meer rijden. Nee. Nou, dat, dat zegt inderdaad heel wat over je karakter. Ik vind dat wel, uh, ja, je hebt echt wel spijt van hetgeen wat je hebt gedaan. Absoluut. En, en daar, daar, daar, kan je dan, daar ga je toch op een, op een bijzondere manier mee om, vind ik. Ja, absoluut. Want er zullen dat veel mensen gaat... zijn die zeggen van... nou, ik, ik kom voor en daarna stap ik gewoon weer in de auto. Nee, nou precies. Dat ga ik dus niet doen. Ik kan hier van alles met de bus en met de trein. En daar valt het ook niet mee om met het openbaar vervoer. Want dan kom ik ook tegen dat je denkt van inderdaad, jezus. De treinen komen echt... Uh, als je s ochtends naar je werk moet... Uh, nou werk ik uh, nu vanuit huis, maar af en toe heb ik afspraken buiten huis En dan moet ik s ochtends om negen uur uh, de trein halen in de bos. En die komt dan gewoon niet. Omdat het slecht weer is of zo. Dan valt het niet mee. Ja. Maar goed, je komt er toch. Ja. Ja. En dan denk ik van... Uh, nou, en, en het levert ook mooie dingen op. Want uh, elke dag als ik gewerkt heb uh, vanuit huis... ga ik gewoon lekker even naar buiten. En met de fiets doe ik mijn boodschappen. En dat is ook best zwaar, want je moet uh, natuurlijk je, je, je vrede drank ja. halen. Ja. Ja. best zwaar. Aan de andere kant, als ik dan terugkom... dan ben ik zo trots op mezelf dat ik het gewoon allemaal doe. Ja. Op die manier. En op deze manier ga je weer opnieuw ook naar dingen kijken. En ga je ook opnieuw van dingen genieten. Dus van ja, de omgeving, absoluut. de natuur. Ja. Maar ik... ik, ik, ik, ik ik ben wel heel erg bang voor vrijdag, want vrijdag moet ik voorkomen, zo'n rechter, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, en dan moet je weer terug naar dat moment, moet je het helemaal ah, uitleggen? Ja, ik ben 55 jaar, en nooit meegemaakt en dan... Jezus, dan komt dat weer helemaal terug, ja, hè? Ja. En, en, en je zegt van, je krijgt je rijbewijs waarschijnlijk weer terug, onder verzachtende omstandigheden. Is, is dat dan hoop ik. Ook... Dat, dat ja. hoop je, maar dat is dus nog niet, nog niet zeker? Nee, maar, ik ben maar, nog helemaal niet zeker. los daarvan, jij stapt gewoon niet meer in een auto? Nee. Nee. Absoluut. Ja, naast iemand, maar ja. niet mezelf rijden. Ja. Ja, of het moet een echt een, een, een noodgeval zijn dat, uh, dat ik naast iemand zit die krijgt iets. Of, uh, ja. Ja. Dan is dat anders. Want verleer je natuurlijk niet. Hè? Ja. Maar het is wel heel duidelijk, de les die jij hieruit trekt en ook, uh, ook voor anderen. Van, ja, nooit natuurlijk met drank achter het stuur uh, stappen. Absoluut. Dat, dat, dat weten veel mensen, maar ja, er zijn van die momenten dat het... Ja, daarom kunt... doe ik mijn verhaal ook nu. Dat, uh, hm. Want ik ben niet trots op mezelf en daarom wil ik mijn verhaal ook niet op de radio kwijt. Maar als mensen naar ons luisteren, en dat vind ik zo mooi aan jullie programma, want ik luister ook heel vaak naar omdat ik een slechte slaapster ben, ja. dan leer ik wel heel veel van jullie programma. En ik hoop dat als mensen mij horen, dat ze ook inzien dat ze nooit met drank achter het stuur moeten gaan zitten. Nee. Het is en slecht voor jezelf, en slecht. Het nee. is nou, ten alle tijde slecht. Ik weet zeker dat mensen dit, uh, dit gehoord hebben en ook uh, misschien weer ex, extra te harte nemen. Misschien mensen die daar af en toe wel eens moeite mee hebben. Ik wil je in ieder geval danken voor je openheid. Want het is wel heel wat wat je vertelt en nou, ook hoe, je, ook moeilijk, ook hoe heb, je erin staat. Ja, ik heb het ook gevraagd of het eigenlijk wel kan. Want ja, zeker de mensen, die, ik weet het niet of, ze, ja, of ik dat wel mag vertellen. Maar volgens mij is het gewoon een open publiek dit, verhaal. Hè? Ja, dit is gewoon een, een ervaring uit jouw leven die je deelt. En dat heb je zojuist gedaan. Ja, En okay. daar, wil, daar wil ik je voor bedanken, Ben. En nog een goede nacht en sterkte vrijdag. Dankjewel. En een goede nacht. En tot wellicht een volgende keer. We gaan naar muziek van Vitesse. een whole lot of travelling. En belt u. U kunt reageren op deze uitzending via 0800 1121. Bent u niet in de gelegenheid om te bellen? Dan kunt u mailen naar nacht.eo.nl. wanna cruise on the ocean Call out some island of not loving it. Don't give in to love devotion Cause the next day I'll be sailing on I'll be sailing on. Got a whole lot of traveling to do There's a fever between me and you Got a whole lot of traveling to do Before everything's good between me, me and you Got a whole lot of to do Vitesse en a whole lot of traveling hier in Dit is de Nacht... waar we praten over uh, tegenslagen in het leven. En aan de telefoon heb ik uh, Maria. Goedenacht. Goedenacht. En Maria, jij hebt ook mee zitten luisteren al de afgelopen... wat zou het zijn, anderhalf uur bijna? Ja, ik heb mee zitten luisteren en ik vind het een goed programma... omdat heel veel mensen hun verhaal kwijt kunnen. En ik merk ook dat het hele verdrietige verhalen zijn. Heftige en, verhalen, uh, ja. Heftige verhalen, verdrietige verhalen van mensen die veel pijn hebben... En uh, zelf heb ik ervaren um, dat als je veel pijn hebt ervaren en veel gekwetst bent... dat je, hoe heftig het ook klinkt, en ik weet echt waarover ik praat... Uh, dat vergeven van de ander en vergeven van jezelf toch de beste weg is. Ja, ja. En de storm is nooit doorslaggevend in je leven. De storm bepaalt ook niet je lot, maar je, je houding en je vertrouwen op de levenskracht van God. Dat is uh, een beetje mijn drijfveer. In welke situatie we ook zitten. En uh, ja, er is er één die naar mijn idee echt helpen kan. Ja, ja. En ik wil niet vroom klinken, want ik weet echt wel waar ik het over heb. Maar ik denk dat aan het kruis de enige weg is om opnieuw te beginnen. Ja, ja. Want iedereen in zijn leven krijgt te maken met tegenslag. De een heftiger dan de ander. Iedereen heeft wel zijn eigen kruisje, zoals ze dat wel eens noemen. Ja. En jij zegt dus eigenlijk van, begin met, met vergeven bij jezelf en ook vervolgens ook naar de ander toe. Ja, je moet eerst met jezelf in het reinen komen. En heel vaak kunnen we onszelf niet vergeven. En projecteren we die boosheid op de ander. Mm -hmm. Maar je moet beginnen met jezelf in het reinen te komen. En dan heb je ook ruimte voor de ander. Ja. En ik denk dat... Uh, uh, ik heb heel veel voor mijn kiezen gehad. En dat is echt de enige optie om eruit te komen. Ja. En dan even, even voor, voor de mensen die denken, ja, jezelf vergeven, hoe, hoe moet je dat dan doen? Kan, kan, je daar, kan je daar wat over vertellen? Nou, dat is een soort zelfreflectie. Wat is er fout gegaan in mijn leven? En eh, dan moet je echt eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Wat was mijn aandeel daarin? En de mens is gauw geneigd om uh, van die balk en die splinter, hè. Maar we moeten ook zelfreflectie hebben. Waarom ging het bij ons fout? Ja. En um, ja, hoe, hoe is dat gekomen en uh, mm. wat is mijn aandeel erin Als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan weet je heel diep van binnen dat er soms ook dingen zijn die je zelf niet goed gedaan hebt. Ja, ja. En als je daarmee in het rijden kan komen, dan kun je ook zeggen van ik kan de ander daarin ook vergeven. Ja. Maar dat, dat, dat, je zegt dat heel mooi. En, en dat, nou, dat vraagt het, doorleeft, het is doorleefd, hoor. Ja, maar het, het vraagt natuurlijk wel heel wat van de mensen... Hè, om echt gewoon naar, echt naar de kern van jezelf te gaan. Van waarom uh, heb ik dit gedaan? Of waar ja, daar kun je het... hulp voor vragen. Ja. Er zijn altijd mensen die je daarbij kunnen helpen. Ja. Ja. Dan ga je naar, uh, naar een goede hulpverlener... of je gaat naar een voorganger van je gemeente... of je gaat naar een predikant. Ja. En dat kun je ook niet alleen. Dat heb je, er zijn heel veel instanties die je willen helpen. Ja. Ja. En... Uh, ja, je hoeft het niet alleen te doen. Maar het is ook vaak heel moeilijk voor mensen om die hand uit te steken en te zeggen, help me. Ja, ja. En dat, dat, dat, dat zou wat meer mogen, als ik jou zo hoor van... Nou Nou ja, weet je, het is, uh, het is, het is, uh, het is knap om hulp te vragen. Ja. En het, is, uh, het is het waard om je hand uit te steken. Want er zijn altijd mensen die je willen helpen? Altijd mensen die je willen helpen. Ja, ja. Ja, er zijn altijd instanties die er voor je willen zijn. En zoals jullie telefoonlijn, dat is ook, kan ook een hooplijn zijn. Ja, ja, in... En je kunt ook de oude of power hooplijn bellen, want die zijn ook altijd luisterend oor. Of je kunt de plaatselijke gemeente opzoeken of een alpha cursus gaan doen. Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden om met mensen in contact te komen die, die vinden dat je mag zijn wie je bent. Ja, en die kunnen luisteren naar je en je willen helpen. Ja. ja. Ik wil je bedanken voor het delen van, van deze tips... Okay. Je bent aan het werk op dit moment, dus ik ga je ook niet langer ophouden. Nee, ik ben aan het werk en er wachten ook heel veel mensen op mij. Maar ik wil het toch even delen. Dankjewel daarvoor en werk ze nog deze nacht. Dankjewel, jij ook, hè? En een goede nacht, dag. Dankjewel, daar. Ik ga naar Marianne. goede nacht. Ja, goede nacht, uh, Herbert met Marianne. Dag. Ik, je... ik, uh, ik zat nu juist te luisteren naar het verhaal van uh, een vrouw voor mij. Ja. En ik, uh, ja, ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. <laughs> ja, want dan, dan daar ben ik wel even eerst benieuwd. Uh, ja, ik, ik weet al heel kort wat je hebt meegemaakt en het zijn hele heftige dingen. Maar het is misschien ja. nog wel even goed om, om, uh, om te vertellen ja, wat je hebt meegemaakt. Nou, ik, heb, uh, ik ben in 2010 eerst mijn baan kwijtgeraakt. En in dat jaar werd mijn man dus ook ziek. En die is uh, geopereerd aan een niertumor. En na een heftig ziekbed van vijf weken is hij vorig jaar 2 januari overleden. Zo. En uh, ja, toen ik een beetje uit die roes of rouw uitkwam, bleek dat ik zelf dus uh, ook... Uh, nou, ik had nog alles van buikpijn. Bleek dus dat ik uh, kanker had, ei, eierstokkanker. Ja, ja. Dus uh, nou ja, een zware operatie volgde en ik had dus uitzaaiing met als gevolg dat ik dus ook zes uh, chemocuren moest volgen. Zo. Dus, maar je kwam, had het je kwam, dus je kwam er al alleen voor te staan en toen ja. vervolgens kreeg je dit ook. Ja, ja, ja. als je als je dit uh, een jaar van tevoren uh, aan mij verteld was, zeg maar, dan had ik echt gedacht van nou nee, dit over hier word je gek van of zo, ja, ja. Of uh, dat, dat kan een mens niet aan. Ja. En het bijzondere is dat dat dan wel zo is dat ik me in die periode echt uh, ja, gedragen heb ja. Uh, uh, ja, heb gevoeld, zeg maar. Want jij, voelt, jij, voelt je, jij hebt je gedragen gevoeld en voelt het misschien nog steeds door het geloof? Ja, enerzijds uh, door mijn geloof en anderzijds door, uh, door mensen om me heen. Door, uh, ja, door uh, hulp of door gesprekken of door uh, ja, hele lieve, hartelijke reacties... Uh, ja, heb ik me toch wel uh, gedragen gevoeld... Ja. Ja. En uh, ja, dat... en ook door iets in mijzelf, ik, ik weet niet wat het is, of dat God is, of de kracht in jezelf. Maar uh, daardoor heb ik me ook uh, sterk gevoeld, zeg maar, om hier doorheen te komen. Ja, wat, wat, wat kan, je, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe je je dan gedragen voelt, zeg maar. Je, je, je, hebt, uh, je hebt heftige dingen meegemaakt, man overleden, eierstokkanker gehad. En dan vervolgens uh, leg, leg, je, leg je dat neer bij, bij God. En. en wat voor manier voel je je dan gedragen? Het is misschien heel moeilijk uit te leggen, maar ik ja, is het Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, ja. Um, want ja, overdag waren er altijd wel mensen, ook toen ik in het ziekenhuis lag en ook later toen ik thuis, uh, thuis was, kwamen er vaak mm. mensen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel periodes dat je alleen bent. Ja. En dan vloog, het mij, ja, het vloog mij de angst wel eens aan. Zo van, de, de, de, dan overroelt het je gewoon. Ja. En dan nou, kreeg ik wel eens een vorm van paniek. Maar op een gegeven, ja, op een gegeven moment kwam er ook iets in me van warmte of zachtheid en, en gleed dat weg. Ja. Ja. Een soort rust kreeg je over je heen. Wat zeg je? Een soort rust kreeg je over je heen. Ja. Ja, ja. zo van, ja, misschien. Ja, ik, ik ging er maar zo, als ik in bed lag, zeg maar, zo liggen met mijn handen open en zo. Laat het maar over me heen komen en uh, wat er gebeurt. Uh, het zou best wel. Uh, ergens een, ja, een betekenis hebben, ja, dat vind ik dan weer zo zwaar klinken. Dat weet ik ook niet. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik heb wel ervaren dat het, uh, ja, heel, heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja, ja nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Want, maar als, als ik het zo een beetje hoor, dan, dan heb jij ook de dingen die je meegemaakt hebt... heb je hoe moeilijk het is, ook is, heb je leren accepteren. Ja, ja heel gek genoeg, uh, ja... Het sterfbed van mijn man, dat, het was onvermijdelijk, dus er was geen weg meer terug. Dat vond ik ook al heel bijzonder dat ik dat kon aanvaarden. En op dat moment dat hij stierf en ik bij hem zat, was er net of iets in mij zei, zet je maar schrap. Hm. En achteraf bleek het dus ook zo te zijn. Ik moest me ook schrap zetten. Hm. Maar ik had ook een geluk. ik ga dus al een aantal jaren naar een leuke sportschool hier in de buurt een paar keer in de week ja, ja. en daar ontmoet ik zulke lieve, uh, aardige mensen en heb ik zulke leuke gesprekken over en weer en je kunt elkaar over en weer steunen en en humor en alles wat erbij, ja wat er wat er speelt verdriet uh, zorgen ja dat kan ik daar dus ook uh, kan ik daar dus ook kwijt ja. en ik heb ook gemerkt dat dat een enorme steun is geweest ja tuurlijk want, want, ja. want kom je dan ook weer met, met nieuwe mensen uh, kom je daar ook mee in aanraking dan nou, dat je ja, zo's ja. meegemaakt hebt ja, ik, ik, ik, ik, ik, uh, je ontmoet daar heel veel mensen, ik had dus ook heel veel contacten, ik maak zelf ook makkelijk contact. Maar ik ben ook, ik moet even hoesten, momenten. maar ik heb dus ook met, uh, ik heb, ben dus er altijd heel open geweest, ook het, uh, het ziekbed van mijn man, het zerkbed, en nou, mijn ziekte daarna ben ik ook altijd heel open in geweest ja. tegen diegenen die mij dan goed kenden, hoor. Ja, ja. En dan kreeg ik dus ook hele, ja, hele aardige, hartverwarmende reacties en ondersteuning terug. En ik moet merken, dat, he, dat heeft mij er doorheen gesleept. Ja. Want ik ben geopereerd en een maand later zat ik, zat ik alweer in de sportschool. En tijdens mijn chemocuren ben ik ook zoveel mogelijk door gaan sporten. Enerzijds om mensen te ontmoeten en anderzijds ook om, om mijn lichaam uh, in conditie te houden. Ja. Ja. En dat heeft mij er doorheen gesleept. Ja. Dus je, je werkt ja. er ook echt hard voor om zeg maar, je conditie op heil te houden, als ik het zo hoor. Uh, ja, ja. ja. En, en, en, de, de... en mijn geest, en mijn lichaam en mijn geest. Ja, ja precies. Ja. Dus de tegenslag heeft in dit geval, heeft het ook een, ja, hoe raar het ook klinkt... ook een positieve uitwerking op andere gebieden dan. Dus dat je weer ja. mensen ontmoet, uh, je verhaal deelt, uh, ja, leert van ook, elkaar. En ook zie je hoeveel liefde, zoveel liefde van mensen heb ontvangen. dat uh, Als ik nu op dat jaar terugkijk... Dan denk ik, wat was het eigenlijk ook een bijzonder jaar. Ik kan wel zeggen, oh, ik heb zoveel tegenslagen gehad. En... Nee, wat was dat een bijzonder jaar. En wat heb ik veel warmte, liefde, uh, plezier en verdriet kunnen delen met mensen om me heen. Ja. Dat vond ik zo bijzonder. En nog, en nog. Ja, precies. En dat zijn dan de kleine zegeningen als je terugkijkt naar zo'n periode. Ja ja. ja, ja. En dat heb ik nu eigenlijk nog wel. Ik heb best wel een dag dat ik denk van, nou, uh, hè... Life sucks, of zoiets. Ja, ja, ja. Ja, uh, maar dan en dan you die, maar nee. Uh, dat mag ik niet zeggen. Maar dan, dat is maar vaak zo'n moment en dan denk ik op een gegeven moment kom op mij, ga even uh, ga even het doen. Ga iets leuks doen. Ja. Ja, precies. En uh, nou en dan merk ik gewoon van nou dan ben ik er weer. Dus ja. dat, uh, want, want het gaat, het gaat dus nu, gaat het gaat het goed met je? Je moet. Ik neem aan dat je af en toe nog terug moet voor controle. Ja, ik moet uh, volgende maand terug voor controle en dat is altijd natuurlijk uh, even afwachten. Van, ja, uh, ja het, het kan terugkomen. Ja. Dat, dat weet ik ook. Je, als je daar naartoe gaat, dan weet je dat je twee antwoorden kunt krijgen. Het gaat goed. Of, ja, of niet. Ja. Of moet weer behandeld worden. Ja. ja. ja. Dus altijd zo dus. stel ik me ook in. Ja, precies. Ja. Maar jij bent dan ook iemand die dan uh, vasthoudt aan het geloof. En dat geeft dan weer, wat je ook meemaakt, uh, geeft dat dan toch kracht en houvast? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik, ik kan dat, je kunt het nooit zo van tevoren zeggen, maar... Ik ik denk het wel. Ik denk dan, als het dan weer anders zou gaan... Hè, als het weer niet goed zou gaan, zeg maar ik probeer altijd positief te blijven... dat, je dan toch, dat ik dan ook weer de kracht krijg om daar ook weer doorheen te komen. Ja, ja dat denk ik, ja. Ik ben, er, ik ben er ook niet bang voor. Ik ben natuurlijk hartstikke blij als ik met de volgende controle... weer het groene licht krijg. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, precies. Maar uh, ja, dat... Uh, ik leef al meer in het nu, merk ik. Ja. Gewoon de, de, de dingen die ik nu in mijn dagelijks leven. Precies, ja, heel leef bewust, bewust van wat je meemaakt. En, ja, veel, ja. Uh, omdat je ook weet dat het relatief kan zijn, het leven, kort, en dat het opeens over kan zijn en anders. Ja? Ja, ja dat het ineens over kan zijn. Ja. Ja. Daar ben ik me wel, nu wel goed uh, ja. bewust geworden. En, en ook uh, inderdaad, zoals die ene mevrouw ook zei, van naar andere mensen toe. Je, ja, je kan soms wel gevoelens van rancune hebben of zo. Maar dan denk ik ook van. Wat een energie, wat een negatieve energie. Laat ik dat maar opzij zetten. Laat ja. ik dat maar ombouwen naar iets anders. Naar uh, medelijden of, uh, ja, compassie of zoiets, ja. ja. Dank voor het delen van, van jouw verhaal, voor je openheid Marjane. Ja. Bijzonder uh, mooi om te horen en uh, ik, ik wens je ook, uh, nou sterkte dan ook in ieder geval bij de volgende keer, dat je toch weer naar die uitslag moet, want dat is toch dan lastig lijkt mij. Ja, het zijn steeds eikpunten hè, ja, die ja. wij naartoe moeten. Ja. Maar uh, nou dankjewel. Uh, ik vind het uh, altijd heerlijk om s'nachts naar Radio 1 te luisteren, ook naar jouw programma. Nou, dankjewel. Heel veel mensen met jou, denk ik. En uh, bedankt voor je openheid nogmaals. Ja. En een hele goede je Dankjewel goeienacht. en een goede voortzetting van het programma. Dankjewel. Dag Marion. Dag, Made God knows what is hiding in those weak and sunken lights, fiery throngs of muted angels giving love So En dit is de nacht. People help the people. We praten over het onderwerp tegenslagen. En tegenslagen kan je op allerlei gebieden meemaken in het leven. Dat kan klein zijn, groot, lichamelijk, materieel. En um, Ik krijg een mailtje via nacht@eo.nl. Dat wilde ik nog heel eventjes kort delen. Uh, Jopo zegt, dit onderwerp doet me denken aan het nummer van Daniel Lohus. Elk mens heeft een kruis te dragen. De een is van piepschuim en de ander is van lood. En heel even over deze Daniel Loos gesproken. Volgend uur, dus dat is na vier uur, gaan we ook nog muziek van deze man horen. Want deze week is het de Radio 1 WX CD. Maar dat even terzijde. Aan de telefoon heb ik uh, Frans. Goedenacht. Goedenacht. Ja, je spreekt met uh, Frans uit Amsterdam. Ja, ik uh, wou het even hebben over hoe uh, ik zo teleurgesteld ben in de, in de mensen. Ik, uh, ben, ik ben nu op het moment 62. Ik ben na mijn vijf, toen kreeg ik alle makken, toen twee, drie vijf, toen begon ik ja, hard problemen te krijgen. Toen ik een uh, hartstilstand kreeg in, in de flat hier bij mij. Mm -hmm. en, uh, nou, dat heb ik gereanimeerd. Dat heb ik uh, ja, zeker een half uur, en, maar ze kregen me niet meer aan de gang. En uh, ja, toen hebben ze uh, met een injectie naald adrenaline in mijn hart gespoten dat is iets wat ik allemaal... Uh, gehoord hebt van mijn vrouw en mijn dochter, die, uh, die hebben daarbij gestaan. En, en, en buren, omdat het voor de liefdeur gebeurde. Dus je krijgt ja. het met alle buren te maken die het allemaal meemaken. Ja. Maar goed, het is uh, geopereerd, kleppen en zo. En uh, ja, dat gaat allemaal prima. En uh, ja, daarna begon alleen. Ik ben blind geworden. Ik was al blind in één oog. Ik werd glaucoom. En ik ben helemaal blind geworden. En, ja. um, ja, daarbovenop nog eens een keer uh, diabetes. Dus eerst twee, toen één. Dus uh, ja, het zat, zat gewoon niet allemaal mee. Maar ik ben zo teleurgesteld in dat je niets meer hoort. En in dit geval ziet, ja, het is gewoon een uitspraak: ik zie sowieso al niet. Maar je ziet niemand meer. Er komt niemand meer langs. Collega's waar je vroeger altijd, altijd kwam, en, en vrienden, soms, soms twee, drie kilometer uit de buurt. Al, al zes jaar niemand niemand gezien, van niemand iets gehoord. Nee. Mensen waar je altijd vroeger, zelfs als je nog een auto had en een rijden langs reed en langs ging. En daar ben ik zo teleurgesteld ja. in. Ja. Wat, vervelend. Oh. wat vervelend, Frans. Want uh, hoe, hoe denk je dat dat, dat komt dan? Is, is de drempel te hoog om naar jou toe te gaan? Dat ze het heel moeilijk vinden om met de situatie om te gaan? Ze, ze weten niet eens wat ik heb. Ze weten nee. het niet. Ik bedoel, maar ze zijn zo gewend geweest altijd dat ik langs ging en. en... Als ze niets meer horen van mij, dan kunnen ze toch wel eens bij zelf denken van... van ...hé, hey, ik hoor niets meer van Frans. ik zal me zo bellen, of ik ja, ja, ja. Maar gaan. Nou kan ik zelf ook wel bellen, maar ik ben ik niet zo van... ...jongens, ik ga even bellen, ik markeer dit en dan markeer dat. Nee, ik nee, kan dat nee, mensen precies. zelf het, uh, het initiatief kunnen nemen. En het is niet alleen vrienden en kennis, het is... ...het, is, het zijn ook, maar ik ben uh, voor de tweede keer getrouwd, ik heb nog twee zonen uit mijn vorige huwelijk. Nou, die komen ook, uh, als, we, als we twee keer in het jaar langskomen, is het veel... Ja. Dat, is, uh... dat, dat is toch wel een heel ander verhaal dan wat we zojuist bij Marianne hoorden. Die door alles wat ze meemaakte, wel weer uh, ja, toch wel nieuwe mensen ontmoet en veel contacten heeft. Nee, dat, uh, nee helemaal niet. En uh, ja, je krijgt met, met allerlei tegenslagen te maken ook. Zoals, uh, ja, als je blind bent, moet je alles door anderen laten doen. Mm -hmm. uh, je gaat met het uh, een persoonsgebonden budget aanvragen dat je wat dingen kan doen. Uh, dingen kan kopen en zo. Nou, dat wordt een afgewezen. Dat is niet meer tegenwoordig voor blinden. En uh, ja, het enige wat ik heb is, een, wat ik, wat ik zelf nog bekostig is, een, een klokje wat de tijd spreekt, maar dan houdt het op. Maar je zou ook bijvoorbeeld andere dingen willen hebben, dat je echt op de computer kan zitten en zo. En, ja. Maar dan ben je echt aangewezen op zo'n persoonsgebonden budget. Dat... Uh, ik heb, ik, heb, uh, ik heb nog één collega uit Haarlem. Die man is nu 82. En die belt elke twee weken nog op. En die komt onder zoveel tijd nog op zijn fiets naar Amsterdam toe. Naar me hier. Zo. Om, om te praten. Ik bedoel, uh, ja, dat zijn. Uh, dat soort mensen heb je natuurlijk ook nog ja, wel. Ja, ja, Dus er komen nog wel mensen bij je langs. Alleen ja. de mensen waar je vroeger veel mee omging. Uh, die, die hebben het een beetje af laten weten. Ja, nou ja, die, die collega daar ging dus ook altijd ja. heel veel mee om. Ik bedoel, we hebben allemaal met z'n tweeën samengewerkt. En. Uh, ja, die hebt altijd contact gehouden, nog steeds, tot de dag van vandaag. Ja. En, en, en verwijt je deze, deze mensen dan uh, wat? Ben je daar nu soort, dat je echt denkt van ja... Nou, je wordt, je wordt een beetje cynisch. Je hebt van, ja. van, van ik krijg allemaal wat en, en ja. donder maar op, weet je wel. Het is uh, helemaal mensen die, die, die echt twee, drie kilometer hier vandaan wonen. Ik had vrienden in Enkhuizen, in Rotterdam, en daar ging ik altijd geregeld naartoe. Maar ja. je hoort van, van niemand Niemand is, van, Niemand, nee. En dat, ja, dat valt me wel eens tegen, zo. Ja, ik vind het ook een, een vervelend om te horen, Frans. Want, want, want zijn er dan, ondanks dat je, dat, je dit natuurlijk, dat je in deze situatie zit... zijn er dan nog dingen waarvan je denkt, ja, daar kan ik dan nog wel van genieten? Nou, weinig eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik, ik, ik kan niets meer. Kijk maar, op. Je was, was uh, veel puzzelen en, en uh, ja, uh, fietsen, noem maar op, uh, wandelen. Dat is uh, echt... Uh, ik ben ook, sinds ik hier binnen zit, ik ben 50 kilo aangekomen. Zo. 50 kilo. Ja. Je hebt geen beweging, niets. Je krijgt kan nee. geen kant uit nee. Mijn vrouw werkt de hele dag en, en ja, mijn dochter gaat naar school toe. En, uh, ja, uh, ja daar heb ik ook nog het probleem dat, dat uh, één oog, daar, daar probeert men al vijf jaar nog licht uit te halen. Het lukt niet, maar men blijft toch bezig. Dus ik heb de afgelopen vijf jaar al 30 operaties gehad. Ja. Dat van de afgelopen vier dagen de laatste operatie, waar ik nu nog met 31 actiem hoog zit. Mm -hmm. Vier dagen geleden. En men blijft proberen, want men, men zegt de oogartsen zeggen van er, er zit nog iets in, er moet licht utalen zijn het één oog. Ja. En, en, en daar da, da, da hoop je ook nog op dat het gaat gebeuren dat moment? Ja, je hoop blijf je altijd houden. Oh. Ja. Zolang ze zeggen van we gaan weer opereren en weer opereren, heb je toch altijd nog een beetje hoop. Ja. Ja. Dat, uh, dat blijf je altijd houden. Ja. De, de, de vorige bellen die we spraken, die heeft heel veel steun in haar geloof. Ken jij dat ook? Of? Nee, nee, nee. Nee, ik ben. Ik Totaal ongelogen. Tot, tot, in tegenstelling tot mijn vrouw, die is. Mijn vrouw is dan uh, boeddhist. En uh, ja, nee, ik, ik, ik heb eerlijk gezegd. Ik heb iets tegen geloof. Mm. Ik vind al die, die ellende. die die met die, die geloven. daar ben ik zo tegen. Ja, ja. Kan, je, kan je er wel goed over praten met je, met je partner? Over, over, over de dingen ja, waar, je, waar je mee zit. met je vrienden die niet komen en. Uh... Ja, ja hoor, wel kijk, we, hebben, we zijn met z'n drietjes en we hebben ook nog wel wat plezier en zo, maar er zijn momenten, dan, uh, ja, dan voel ik me heel down, maar die hou ik gewoon van mezelf, daar ga ik niet mijn vrouw en mijn dochter mee confronteren. Het nee, nee. is zoals nu in de nacht, zeker wel, mijn vrouw slaapt, mijn dochter slaapt en ja, dan, uh, dan wil je het even kwijt. Zo. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, vind het, ik vind het lastig, Frans. Ik, ik vind het heel uh, uh, vervelend om te horen. Ik vind het ook wel zielig om het te horen, het verhaal. Nou ja, zielig, nou ja. zielig ben ik niet. Ik nee, dat, dat, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik krijg het verhaal zo voor je te horen... dat ik denk, ja, dat is nou niet echt uh, dat je denkt, prettig. Nee, nee. Maar... En dat is dus niet dat ik de realiteit niet onder ogen wil zien... maar ik vind het gewoon vervelend voor jou als ik het verhaal hoor. Maar ik kan ontzettend opvleuren als, als er iemand komt, er komen heel weinig komende mensen af en toe is een buurvrouw of een ja. die, die buurman die binnenkomt en dan, ja, dan praat je honderd uit gewoon. Ja, ja. En, en je vrouw, komt die nog in contact met de oude mensen van je oude vrienden? Nee, ook niet. Nee. Mijn vrouw die is, die is constant, die is eigenlijk de kostwinner, dus die, die is constant aan het werk. Ja. Die werkt zes dagen in de week, ja. dus die is altijd, altijd bezig. Ja. Want want ja met de instanties zit het ook niet altijd mee. Mm. Ik ben nou uh, sinds, sinds een goed half jaar krijg ik nu eindelijk uh, 100% WO. En het uh, al gevochten tegen het UWV en, en uh, ja ze, ze denken toch dat met al die toestanden dat je nog aan het werk komt en dat je nog wel werk gaat vinden. En uh, ja uiteindelijk uh, hebben ze dan toch maar besloten om je 100% WO te geven. Ja, ja. Lastige lastige situaties uh, Frans, ja, als ja. ik het zo hoor. Um, kan ik nog iets uh, voor je betekenen? Nee, nee. Ik ben het gewoon even kwijt. Ja. Dat uh, vind ik al heel wat. Oké. Okay. Okay. Hartelijk dank voor het bellen, Frans. Ook bedankt. Goeie nacht okay, nog. Oké, dankjewel. Ja. U kunt reageren op deze uitzending via 0800-1121. Dat is 0800-1121. We gaan naar Supertramp en give a little bit. Supertramp, en give a little bit, uit 1977 hier in uh, Dit is de Nacht. En ik ga naar Mark toe, goedenacht. En Mark die spoedt zich naar zijn radio toe om deze zachter te zetten. Hij trekt een sprintje en is inmiddels terug bij de telefoon. Ja. Dag Mark, goedenacht. nacht. Jij wilt ook reageren op de uitzending? Ja, het gaat over het tegenslag. Ja. Ik heb het meeste dingen wel gehoord. En uh, voordat je het weet kom je in de clichés vallen. En daar ben ik altijd een beetje beducht voor, omdat het over het algemeen niet werkt. Maar toch kan ik wel aangeven dat, uh, dat er bijvoorbeeld voor die mevrouw die MS gekregen heeft zeer recent. Dat verhaal trof mij weer. Er bestaat ook uh, uh, gewoon vervoersvoorziening als je geen bent. In ieder geval dat je binnen gemeentes kan reizen en ook... Uh, uh, ook al wordt er steeds minder ook landelijk gewoon wegkunt... zodat je niet compleet afhankelijk van vrienden hoeft te zijn. Omdat het ook natuurlijk in een een wissel kan trekken op mensen... ook al uh, zullen ze dat in het begin misschien niet uh, aangeven. Dus je bedoelt te zeggen dat mensen niet graag uh, ja, eigenlijk soort van durven te vragen... om te bedelen van ik wil graag vervoer hebben... maar dat het gewoon is en dat het gewoon kan? Ja, precies, dat je niet afhankelijk bent van andere mensen in die ja. zin... Kijk, ik heb zelf een, een handicap waardoor ik ook die vervoersvoorziening heb. Natuurlijk ben je een afhankelijk van andere mensen, maar je betaalt gewoon en je gaat van A naar B. En tegen mijn verwachtingen is het juist dit jaar beter geworden dan sommige andere jaren. Ja. Dus dat is ook heel grappig eigenlijk. En, en uh, waarvoor heb jij de vervoersvoorziening? Waarvoor gebruik jij die? Omdat ik uh, lichamelijk handicap heb. En, uh, ja, ik ga naar verschillende. Ik ga naar mensen toe of naar een club of zo. Uh, dan ga ik af en toe met. Te, met uh, Regio-vervoer of hoe je dat? Stadsvervoer? Ja. En, en uh, dat en, en, soort dingen. Heb je daar aan moeten, aan moeten wennen dat je altijd vervoerd moet worden? Dat je altijd moet bellen? Voor... Nou, ik ben vanaf geboorte al en ik heb me daarnaast gesproken het een en ander overkomen aan een tegenslag. Dus. dus nog, het was niet het enige wat mij overkwam. <tus> en wil, wil je daar wat over zeggen, over die tegenslag? Die dan... Ja, ik kan wel iets over zeggen in die zin. Uh... Dat het op een gegeven moment psychisch voor mij ook een stuk meer veel minder is gegaan. Wat is dus naast een normale lichaam. En ik heb ook nog een keer uh, psychisch uh, ervoor gezorgd dat ik uh, medicatie nodig heb en energiegebrek uh, heb daardoor. Mm. En dan zie ik mezelf eigenlijk meer als een soort gewond dier. Als je het niet ziet, dan ben je gewoon een soort gewond dier. En dan een, ge een, gewond, tijd... een gewond dier of een gewoon dier? Nee, gewond dier. Ja, oké. Okay. Dus, dus in de zin dat je, dat, je, dat je daar dan wel weer doorheen komt. en Dat, dat het uh, ja, dat werkt niet met ingewikkelde boeken of clichés. Of, uh, uh, dat werkt allemaal niet volgens mij. Maar, nee, maar ja, hoe, hoe bedoel je dat dan? Je moet het even uitleggen. Hoe zie je dat dan jezelf in een dier? Ik begrijp dat niet helemaal. Nou, in de zin dat je, dat je zo ziek kan zijn dat je amper beseft dat je, dat je er bent. Dat je gewoon heel depressief bent. Dus dat je eigenlijk maar half bestaat. Hm. Ik denk dat heel veel mensen dat dat herkennen. En dat, je, dat, je, ja, dat het toch weer dinsdag wordt of woensdag. Of dat het toch altijd, en natuurlijk doen mensen, sommige mensen van alles wat ze kunnen. Ja. Maar zelfs dan kan je nog zo ziek zijn dat je amper bereikbaar bent voor andere mensen. Ja, dat je gewoon af, um, afsluit daarvoor. Ja, maar dat gaat dan niet eens bewust. Gewoon te ziek. En ik wil toch nog een reactie geven op de man die net uh, op de uh, op de radio was. Ik hoorde dus zijn teleurstelling over mensen die niet kwamen en die niet belden en zo. Uh -huh. Maar ik heb ergens het gevoel dat hij uh, ja, dat het ook iets met zijn, met zijn trots te maken heeft. Ik kan niks afdoen aan zijn situatie. Hè. Hartproblemen, heel serieus en nog een aantal andere dingen. Maar het heeft toch ook iets met, met trots te maken. Of misschien uh, of een andere boeg uh, andere meer mensen leren kennen. Ja, ik heb, en die denk van mensen... Het zou kunnen, eh, Mark. En, en niet, men, niet verwachten dat mensen maar op je afkomen. Ja. Misschien verlies je ook mensen door een ziekte, dat kan ook. Ja. Heb jij dat meegemaakt uh, zelf? Dat, dat je mensen om je heen kwijtgeraakt bent? Dat er ook... Ja, maar dat zie ik wel heel erg als mijn eigen fout voor een deel. Bij sommige mensen wel. Ja. Zijn er zijn ook mensen weer bijgekomen die jij zo weer hebt leren kennen op deze manier? Ja, ook dat. <tus> Beide is gebeurd. En kan je een voorbeeld geven dan van iemand die je hebt, hebt leren kennen? Is het dan bijvoorbeeld door het vervoer of zo? Dat, dat je... Ja, nee, maar ook omdat ik dan uh, uh, mensen leerde kennen die ook psychisch uh, moeilijk zaten. En dan krijg je toch een soort uh, connectie. En, en via de club uh, waar ik dan uh, bij zit, bijvoorbeeld het Schaken en zo, leer ik wel mensen kennen. En dat soort dingen. Ja. En, en heb je, heb je nu, uh, door, door hoe jij in het leven staat, jouw karakter. Heb jij een bepaald iets overheersends in je waarvoor je zegt van ja... weet je wat ik ook meemaak, mijn karakter is zo sterk... ik ben altijd, hou ik hier aan vast of ik eh, blijf volhouden aan dit? Nou, maar ik ben er wel achter gekomen dat, dat het vaak niet om het vechten gaat... maar laat je meeleiden met een soort stroom die er is. Want vechten heb ik mijn hele leven gedaan en op een gegeven moment kon ik niet meer. Mm -hmm. Dat zullen me ook veel mensen herkennen. Ja, dan kan je vechten, wat je wil. Soms heb je mazzel, soms blijven het tegenzitten... Ja. Je kan je maar beter een soort meekabbelen ofzo. Mm -hmm. En misschien moet je ook een beetje mazzel hebben soms. Dat was ook een mevrouw die had dan in één keer wel weer meer sociale contacten dan ze verwacht had. Nee. Ja, je moet soms ook een beetje mazzel hebben gewoon. En hoe zie je dat bij jezelf in de in, in situatie waarin je ja, nu belt naar ons? Ja, nou, op dit moment uh, wel goed. Ja. Maar ik kan zijn dat het volgende week weer anders is. Ja, ja. Dat weet ik niet. Dat, dat zie ik ook niet dat dat iets is wat andere mensen kunnen beïnvloeden. Dat is ook weer het gekke van een, van een bepaalde ziekte of uh, een bepaalde situatie. Hm. Uh, dat, is zo, dat is zo persoonlijk vaak. Ja, ja. Dat, dat, maakt het, dat maakt het heel gek. Maar ik denk wel dat je moet proberen aan te pakken wat je kunt. Zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat een voorsverziening of niet te trots zijn om, om naar mensen toe te stappen of whatever. Nee. Uh, dat je dat moet proberen uh, te doen. Volgens, dus dat het voor, ja. voor mij verstandig is om nu het bed op te gaan zoeken, want het uh. is best laat. <laughs> nou dat goed, dat, uh, da, ga, dat, uh, ga dat vooral doen, uh, Mark. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen. Ja, en... en ik wil alle mensen die echt in een diepe shit zitten, echt heel veel sterkte wensen. En je hebt allerlei gradaties natuurlijk. De een heeft een, uh, een hele nare dodelijke ziekte, de ander is chronisch. Uh, heeft iets, maakt niet uit wat, allemaal shit. Dat is in ieder geval om sterkte wensen om er zo goed mogelijk uit te komen. Ja, nou dank je wel daarvoor dat je dat hebt gedeeld op dit moment. En ik wens je nog een goede nacht Mark. Oké. Okay. bedankt voor het delen van je verhaal. Goeiedag. En we hebben gepraat over dit onderwerp. Uh, het onderwerp tegenslagen op allerlei manieren. Hoe ga je daarmee om? Naar aanleiding van het boek van Joep Schrijvers. Maak er wat van. En uh, dat boek uh, ligt sinds afgelopen weekend in de winkels. Ik wil iedereen bedanken voor het, uh, voor het bellen. Ook voor de openheid van alle verhalen. En hiermee sluiten we ook het onderwerp af. Volgend uur uh, gaan we heel veel uh, muziek draaien. Onder andere dan ook de Radio 1 wcd van Daniel Lohus. and free, and ADD's been chasing me all day, wait what did you just say, Okay, okay. see I misplaced my master plan, courtesy of my attention span, but I'ma be okay, just need a little you and me time, hit the rewind, it all comes into view when I'm with you.